2 uur. het NOS-journaal, Renate Evers. In Tripoli zijn sinds het eind van de ochtend de gevechten tussen regeringstroepen en opstandelingen opgelaaid. NAVO-toestellen hebben opnieuw het hoofdkwartier van de Libische leider Gaddafi gebombardeerd, zegt Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep. Het gaat de hele dag al achter elkaar door dat die bommen laten vallen rond die wijk of in die wijk van Gaddafi, in die compound... Er wordt echt heel zwaar gevochten in die hoek van de stad. Troepen van Gaddafi zouden granaten afvuren op opstandelingen. Boven de stad hangen grote zwarte rookwolken. Hoe de verhoudingen in Tripoli liggen is niet duidelijk. Een deel van de stad is in handen van de opstandelingen, maar andere wijken worden gecontroleerd door aanhangers van kolonel Gaddafi. Op diverse plaatsen rondom het hoofdkwartier van Gaddafi zijn sluipschutters actief. Buitenlanders die Tripoli per schip willen verlaten wachten nog altijd in hun ambassades. Gisteren was er een schip op weg naar het havengebied om buitenlanders op te halen, maar in de haven wordt nog altijd gevochten. Gisteren werd gedacht dat de haven in handen was van de opstandelingen. Delen van Noord-Brabant hebben het kampen met wateroverlast door het slechte weer. Bij de brandweer zijn in een paar uur tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Ook sloeg op sommige plaatsen de bliksem in. Het mobiele telefoonverkeer heeft ook last van het slechte weer. Verbindingen zijn op diverse plaatsen tijdelijk verbroken. Het KNMI heeft gewaarschuwd voor zware onweer, met name in het noorden van Limburg en het oosten van Noord-Brabant en Gelderland. In het onweersgebied dat van zuid naar noord over het land trekt, kunnen zware windstoten en hagel voorkomen. België had vanmorgen al te maken met het slechte weer. Ook daar is veel wateroverlast en is de bliksem op diverse plaatsen ingeslagen. Verder zijn er vertragingen bij het treinverkeer en in de luchtvaart. Een voormalige Nederlandse F-16-piloot, die sinds maart vastzit op verdenking van spionage, had meer documenten met staatsgeheimen in bezit dan hij eerder verklaarde, dat zegt het OM. Voor wie de documenten bestemd waren is niet duidelijk. Het OM zegt nu dat in een container die de man had verstuurd naar de Verenigde Arabische Emiraten meer geheime informatie is aangetroffen. De stukken in de stuk stonden onder meer in ordners en op computerschijfjes. Mogelijk wilde de man naar de Emiraten verhuizen. Kapitein Chris v wordt ervan beschuldigd dat die staatsgeheimen gelekt heeft of voorbereidingen daartoe heeft getroffen. Dat zou hij hebben gedaan nadat hij vorig jaar de luchtmacht had verlaten... en daarna in de financiële problemen was geraakt. De commissie die onderzoek gaat doen naar de integriteit van het bestuur in Curaçao... staat onder leiding van oud groenlinksleider linksleider Rose Muller. Minister Donner maakte eerder al bekend dat hij een onderzoek instelt. Premier Schotten en bankpresident Trump van Curaçao... beschuldigen elkaar over en weer van corruptie. Curaçao vroeg aanvankelijk zelf om een onderzoek... maar trok dat verzoek later in. Rozenmuller zat van 1989 tot 2003 in de Tweede Kamer. Hij was daaronder meer voorzitter van de Commissie voor Antilliaanse Zaken. Het tweede commissielid is oud-ING-Topman Naas. Het weer vanmiddag kans op zware onweersbuien die gepaard kunnen gaan met hagel, zeer zware windstoten en lokaal wateroverlast. Het is 23 tot 29 graden. Vanavond in het oosten nog buien, vanuit het westen wordt het dan droger. Morgen is het bewolkt en valt af en toe een bui. Met zo'n 23 graden is het een stuk minder warm.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Gutteken. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Het leek er gisteren even op dat de opstaddelingen in Libië... in een recordtempo Tripoli in handen kregen... waarmee de tijd per Gaddafi definitief voorbij zou zijn. Maar vandaag liggen de kaarten toch weer wat anders... en is het onzekerheid troef voor de rebellen. Libyan rebels have been celebrating their rapid success in taking over most of Tripoli. E. Gaddafi's a dog, this man cried. Well, I saw Saif al-Islam in the back of an armored vehicle. Around 80% of Tripoli is under our full control. There's many snipers from Gaddafi military. That's side is not safe. The battle for Tripoli is not yet over. Op de Wijk, directeur van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag. Goedemiddag. Hebben die rebellen nou te vroeg gejuicht gisteren? Ja, dat gebeurt meestal zo. En Het heeft natuurlijk enorm veel optimisme... als je zo hard oprukt naar het centrum van Tripoli. Maar je weet natuurlijk nooit hoe die eindstrijd gaat verlopen. Ik heb ook al vaker gewaarschuwd voor al te veel optimisme over die eindstrijd. Het kan natuurlijk binnen een uur afgelopen zijn. Laten we hopen dat dat het geval is... Maar je weet niet wat voor konijn Gaddafi nog uit de hoge hoed tovert. Ze neemt het op voor de SGP-vrouwen, vervolgde christenen als de, de Pakistaanse Asia Bibi. En ze is kritisch over een boot van defensie die meedoet aan de Gay Pride. Amanda Kluveld, historicus en volkskrant-columnist. Ze valt op door haar dwarse standpunten. Vanmiddag gaan we op zoek naar haar drijfveren. Mevrouw Kluveld, welkom. Als u vandaag een column over Dominique Strauss-Kaan zou moeten schrijven, zou u het dan wel of niet op gaan nemen voor het kamermeisje? Nee, dat denk ik niet. Want? Uh, omdat ik echt helemaal niet weet wat daar nou gebeurd is. Dus ik zou het ook niet per se opnemen voor de strauss -kaan. De zwarte Suzuki Swift waarmee Karst T op Koningag 2009... in Apeldoorn zeven mensen doodreed, moet worden vernietigd. Zo heeft de rechter bepaald. Historicus Herman Pleij, verklapt straks in onze rubriek de tijdmachine of hij dat een goed besluit vindt. Herman, welkom. Maar eerst ja. even ook met jou naar Libië kijken. Moeten de rebellen daar in elk geval een paar propagandaposters van Gaddafi bewaren voor het nageslacht? Nou, dat lijkt me vanzelf spreken. Want wij moeten niet beslissen wat het nageslacht wel en niet moet weten... Maar we moeten ons afvragen of wij belangrijke voorwerpen... belangrijke uitingen, eh, die moeten wij conserveren. En eh, hoe je dat verder vervolgens doet, of je dat dan luidkeels laat zien... of dat je het opbergt en zegt, laat ze over 100 jaar besluiten... wat ze ermee doen, dat is een ander punt. Maar eh, moeten ze zeker bewaren. Goed, daar praten we straks over met jou. Maar ook, en ook nog over het nieuws dat Prins Bernhard... mogelijk nog een derde buitenechtelijke dochter zou hebben. Ja, haar naam is Mildred. Okay. De dichter bij de dag vandaag is Egbert Hovenkamp. Zijn poëtische samenvatting van alles wat we in deze talkshow bespreken hoort u tegen drie uur. En als u een vraag of opmerking heeft, dan kunt u reageren via de e-mail. Dit is de dag.eo.nl of via Twitter. En gebruik dan een hashtag, gevolgd <tied> door DIDD. Ja, Rob de Wijk, we gaan het hebben over Syrië... over het feit dat gisteren toch leek alsof alles al voorbij was voor Gaddafi... en vandaag we toch tot een conclusie komen van niet. Een ander voorbeeld van verwarring was over de arrestatie van de zonen van Gaddafi. Eerst zou Saif wel gearresteerd zijn, toen werd hij weer gezien. Een ander, Mohammed, die werd bevrijd door het leger van zijn vader. Wat, kunnen we eigenlijk wel iets vertrouwen van de informatie die we krijgen? Nee, dat moet je absoluut nooit doen in dit soort uh, situaties. Uh, je moet kijken wat er in algemene zin aan de hand is... en proberen daar een conclusie uit te, te trekken. Maar de meeste details kloppen gewoon vaak niet. En dat is natuurlijk wel logisch, want er wordt propaganda bedreven over en weer... en geruchten worden tot feiten verheven. En dat is denk ik met die zone van Gaddafi ook gebeurd in dit geval. Ja, nou, kijken naar, naar de feiten dan maar... Uh, voor zover Waar we dat kunnen. Kunt u schetsen hoe de situatie is op dit moment in Tripoli? Nou ja, dat is natuurlijk heel erg uh, lastig. Het enige wat we nog weten is dat de strijd uh, gaande is. En we weten ook uh, dat uh, Gaddafi mogelijkerwijs nog een, uh, een aantal opties heeft. Uh, bijvoorbeeld een tactiek zou kunnen zijn dat ze die strijders, die rebellen, uh, hebben uitgenodigd, bij wijze van spreken, om de stad binnen te komen om ze vervolgens letterlijk in de rug uh, te schieten. Dat zou me niet verbazen. Ik bedoel, dat is wel een tactiek die wel vaak is toegepast. Uh, Zijn uh, verblijfplaats is dicht bij het vliegveld. Hij kan nog naar een ander land gaan. Nou, dat is een beetje het, het Mullah Omar scenario wat we hebben gezien uh, in Afghanistan. Uh, waar de leider van de Taliban naar Pakistan is geweest om daar het verzet uh, te leiden. Nou, dat zou uh, Gaddafi ook kunnen doen. Hij zou ook kunnen kiezen voor het uh, Saddam Hussein scenario. Die uh, probeerde het verzet te leiden buiten baghdad. Uh, dat is uiteindelijk allemaal niet gelukt. Maar hij heeft nog wel uh, het leven redelijk zuur gemaakt voor de Amerikanen in, in de jaren na de, de machtsovername in Baghdad. Ja, dat zijn dus eigenlijk nog een heleboel opties die hij ja. heeft. Hoe kan het dan dat we gisteren toch allemaal dachten, behalve u waarschijnlijk en misschien aan <laughs> de anderen, dat, dat het al bijna voorbij was? Maar omdat hoor. mensen gewoon hopen, omdat mensen optimistisch zijn, mensen willen goed nieuws horen, mensen zijn zat van die strijd die nu meer dan zes maanden duurt. Maar ja, dat is iedere keer zo. Uh, denk aan de Kosovo-oorlog uh, 1999, toen werd voorspeld... dat die oorlog maximaal twee tot vier dagen zou duren. Nou, het werden de 76. Uh, nu was er ook het idee van, nou, dit, dit, dit regelen we even. Nou, dat regelen we dus niet. Het is iedere keer hetzelfde. En uh, wat ook heel interessant is, dat je dus iedere keer ziet van... nou, als nou, uh, zeg maar, die eindstrijd gestreden is... Kadhafi is weg, Salam Hoestijn is weg, de Taliban is weg... Ja, dan gaat nieuwe fase uh, in werking uh, treden. En dan word je mogelijkerwijs gedwongen tot een uh, vredesoperatie. En begint de ellende weer heel veel nee, we voor en af aan. We zijn eigenlijk onverbeterlijk in ons denken. Ja, over... We maken iedere keer dezelfde fouten. Politici die leren niet om maar zo te zeggen. En die, uh, ja, die uh, gaan stappen iedere keer met ogen open, in, uh, ogen, uh, open ogen in zo'n uh, conflict. En denken dat ze dat even regelen. En hebben eigenlijk vaak geen concept over de periode die daarna komt. En want hier komt natuurlijk een periode. Na. Ja. De NAVO is mede verantwoordelijk voor de chaos die in, in Libië aan het ontstaan is. Ik zie niet goed in hoe die overgangsraad die zaak onmiddellijk onder controle kan krijgen. Want daar hebben ze gewoon de middelen niet voor. Er is geen, geen civil society in dat land. Dat wil zeggen, er is geen samenhorigheid, geen... Uh, geen structuur bij de burgers. Uh, de, de machtsstructuren die gingen via uh, tribale lijnen. Dus dat dondert nu allemaal in elkaar. Dus je moet vanuit die chaos iets nieuws bouwen. En chaos le levert chaos op. Dus als het goed gaat, is het een absoluut wonder. En ik bedoel... Ja, als je het over hoop hebt, hoop ik natuurlijk mm. dat dat goed gaat. Maar de kans dat het niet goed gaat, is veel groter dan dat het wel ja, goed gaat. Ja. Even nog terug naar die, die, die opties die Gaddafi heeft. Ja. Daarna nog maar even over inderdaad wat er dan daarna moet gebeuren. De allermoeilijkste vraag meestal. Uh, uitwijken naar het buitenland. Zijn er überhaupt landen waar, waar Gaddafi terecht zou kunnen? Oh ja, want hij, is, uh, hij heeft een mooie titel gekregen, Koning der Koningen, want hij, hij is niet eens koning, maar dat doet allemaal niet de zaken kennelijk in, in Afrika. Hij wordt natuurlijk uh, zeer gerespecteerd in een aantal landen, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika. Hm. Uh, omdat uh, Gaddafi uh, Zuid-Afrika, het ANC, heel erg goed geholpen heeft uh, bij de strijd uh, uh, tegen de destijds blanke overheersing, de apartheid. Ja. Uh, er wordt uh, nagedacht of je misschien naar een land als, uh, als Namibië zou kunnen gaan, uh, door toedoen van Zuid-Afrika, uh, Chavez, Venezuela. Die heeft uh, al aangeboden van, nou, kom gezellig hier naartoe. Uh, uh, Zimbabwe, nou ook al niet een al te fijn niet land. Niet een heel prettig land mee. N nee, maar als je geld hebt en uh, je bent in de ogen van zo'n land... nog een gerespecteerd oud-staatshoofd... nou, dan uh, kom je nog een heel land toe en dan kun je nog heel rustig uh, leven. Idi Amin van Oeganda heeft heel lang nog uh, prettig uh, geleefd. Maar to is dit, oh, uh, is dat die Maar is dit uh, Gaddafi ten voet uit om uh, de benen te nemen? Is dit niet de man die tot de laatste kogel uh, doorvecht... Ja, dat ze een geweer helemaal leeg geschoten? Ja, dat weet je niet... Maar kijk, dat is natuurlijk, dat was bij Salom Hoestijn ook zo. Die man die liep ook te roepen dat, dat hij zou, zou vechten tot de laatste snik. En, dat die, en je zag hem ook op televisie met een geweer in het hand. Nou, uiteindelijk vertrok hij ook uit de stad... en begon hij dus op een andere manier die dat verzet te organiseren. En realiseert hij zich, hij heeft nog steeds stammen die aan zijn kant staan. Dus ook de grote angst op dit ogenblik van de rebellen... dat stammen als de Wafella, als ik dat tenminste goed uitspreek... dat die gewoon nog steeds aan de kant blijven staan van, van Gaddafi. En dat die in ieder geval niet pro de overgangsraad zijn. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen, want zij... Uh, hebben eerst, laten we zeggen, de, de aanhangers van de overheid, uh, de Overgangsraad onderdrukt. En nu zijn de rollen omgekeerd. Dus dat moet gewoon tot strijd leiden. Is het scenario denkbaar dat het nog da maanden gaat duren? Nou ja, ja, voorspellen is natuurlijk altijd hachkelijk hacht, uh, in deze zaak. Mm -hmm. Dat hangt er vanaf wat hij gaat doen. Als hij, uh, uh, uh, als, kijk, als hij, als hij in, uh, in Tripoli blijft, dan, uh, nou, dan, dan zijn zijn dagen geteld. Uiteindelijk, bedoel, uiteindelijk legt hij het loodje. Mm -hmm. uh, gaat hij uh, zich buiten Tripoli, uh, Tripoli organiseren, bijvoorbeeld in het zuiden van het land... Nou, dan, en hij doet dat een beetje handig en hij weet die stammen mee te krijgen... Nou. Dan dat zou het toch wel eens een vooral. hele tijd kunnen gaan duren. Maar dat is heel lastig, is dat om, uh, om te voorspellen. Want je weet gewoon niet wat er nou precies aan de hand is, als het mensen in die bunker zit, wat er in die bunker dan gebeurt. Ja, dat is ook moeilijk om daar ja. natuurlijk de vinger achter te krijgen. Dan uh, het, het moment dat hij een keer van het toneel verdwijnt. Dat zal toch ooit een keer ja. gebeuren. U zei net al, ja dan is het natuurlijk altijd het probleem wat dan. Uh, ja. we, er is in ieder geval een nationale overgangsraad. Mm -hmm. die, die lijkt redelijk consistent tot nu toe. Of zit nou, u daar ja. toch ook nou, al ja, wat daar problemen Ja, zijn natuurlijk staan? ook mensen uh, uit, uit vertrokken. Uh, maar goed, uh, die overgangsraad, uh, dat is heel belangrijk. Die wordt erkend door steeds meer landen. Wordt erkend door de Europese Unie. Er moet ook een, uh, een Libië-conferentie komen. Dan moet je gaan praten met die overgangsraad. Dus die overgangsraad heeft wel legitimiteit. Maar niet, en dat is heel belangrijk, in de ogen van de gehele bevolking. Want er wordt iedere keer maar het beeld geschept van het volk... Van Libië komt in opstand tegen zijn leider. Een deel van het volk van Libië is in opstand gekomen tegen het leider en een deel van het volk niet. Hm. En dat heeft ook uh, de, dat verklaart ook de lange duur uh, van de strijd. Als het zo eenvoudig was dat het alleen maar om Gaddafi ging, dan was hij al lang weg uh, geweest. Ja, uh, uh, dat hangt er maar helemaal vanaf hoe legitiem. Uh, die, uh, die overgangsraad is ook, uh, laten we zeggen, bij de Gaddafi-getrouwen. Dat vraag ik te betwijfelen of dat zo is. Nou, als dat zo is, dan heb je natuurlijk wel een probleem. Wat, wat er dan zou kunnen gebeuren, is dat nadat Gaddafi verdwenen is... een, een beetje ook het, het, het Taliban en het Salam Hussein-scenario... dat dan de strijd luwt. Dan uh, zal je zien dat uh, die Gaddafi-getrouwen uh, uh, zich hergroeperen... die gaan zich eens even achter de oren krabben van wat is hier gebeurd en hoe gaan we nu verder. En dan zal je vermoedelijk zien dat die strijd op een of andere manier weer oplaait. En dat is wel een te doen gebruikelijk scenario. Ja. Hebben we ook gezien na de oorlog in Kosovo in 1999. Ja, maar dan krijg je dus eigenlijk een soort burgeroorlog... Uh, op diverse plaatsen in zo'n land. Ja, dat, kijk, dit is natuurlijk een burgeroorlog die, die hier aan de, de gang is. Uh, uh, waar de NAVO-partij heeft gekozen voor een deel van de bevolking. Nou, formeel mag dat niet, maar dat is in die zin succesvol... dat uiteindelijk Gaddafi, ja, die zal wel verdwijnen op een of andere manier... Maar ja, eh, daarmee is spel niet gestreden. Nee. Even over die rol van die NAVO. Want er werd ook al gisteren gezegd... toen men ja. toch nog wat meer in de overwinningstemming was... dan dit moment van... ja, zie je wel, de NAVO heeft het toch voor elkaar kunnen krijgen... met alleen luchtbombardementen. Dat is onzin. Eh, oh, ja, dat ik, is echt... me, ik had mijn zin nog niet eens ja. afgemaakt. Ja, nee, ik hoor dat voortdurend. Ik uh, hoorde vanochtend ook discussies op de radio uh, van... Uh, dit heeft de NAVO gedaan. Nee... Je kunt met bommen kun je geen land veroveren. Je kunt geen gebied bezetten met, met bommen. Ze zijn faciliterend geweest voor de rebellen. Ze zijn de luchtmacht geweest ja. van de rebellen. Dus maar ze de rebellen deel... hebben het werk gedaan. Ja, maar ze hebben wel mogelijk gemaakt dat die rebellen konden Absoluut. opdrukken, toch? En, Absoluut. en dat ze, die rol hebben ze hier wel gespeeld. U zei net ook in ja. een bijzin: ja, de NAVO. Mag niet kiezen voor een deel van de bevolking, maar heeft dat wel gedaan in deze in deze strijd. Ja, want als je naar de resolutie, wat is het, 1973 kijkt, dan wordt daar uh, ingesteld dat uh, de, uh, de bevolking tegen de troepen van Gaddafi moet uh, worden beschermd. Het was niet de bedoeling dat uh, de NAVO onderdeel werd van een, een strijd en daarin uh, partij koos. Dat wordt uitdrukkelijk niet uh, toegestaan in de resolutie. Nou, dat is wel gebeurd met dit resultaat. Ik bedoel, uiteindelijk zal uh, de NAVO natuurlijk zeggen van wij hebben dit gewonnen. Ze hebben dat gewonnen samen met de rebellen, want... Anders kon het niet. Ja. Maar zijn ze verder gegaan, eigenlijk, zegt u, dan ze hadden mogen doen? Ja, dit had gewoon niet gemogen op deze manier. Gewoon puur juridisch bekeken had dat zo niet gemogen. Dit was niet de afspraak. En als ze dit van tevoren hadden gezegd binnen de VN-veiligheidsraad... dan was die resolutie nooit gekomen. Want landen als China en Rusland uh, die zijn moordicus tegen dit soort uh, interventies... In de, in de binnenlandse aangelegenheden van een uh, andere mogelijkheid. Ja, ze zijn natuurlijk doodsbang dat het in hun eigen land maar ook gebeurt. Natuurlijk. En, maar ik heb ze niet gehoord meer. Nee, omdat ze het ook eigenlijk wel prima vinden. En omdat ze ook weten dat, het een, dat Gaddafi een paard is waar je niet meer op moet wedden. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat, dat ze op die manier handelen. Bovendien komt er nog wat anders bij. De, de Chinezen hebben onvoorstelbaar veel belang bij olie. Dus de Chinezen zullen verder een worst wezen... wie er in de Arabische wereld aan de macht komt... als ze maar goede relaties hebben met het toekomstige bewind... omdat ze die olie nodig hebben. Nee. De, dat is echt een ongelooflijk belangrijke reden... waarom China zich in de buitenlandse politiek opstelt... zoals het zich opstelt. Ja, het was gisteren ook bericht dat China ook al langere tijd... zowel met de rebellen als met de, de wettige regering... nog in Tripoli spreekt. Dat, dat heeft daar ook mee te maken. Dat heeft er absoluut mee te maken. De Chinezen die, die werden gewoon op meerdere paarden tegelijk. Uh, die zullen niet snel uh, partij kiezen. Maar die zijn buitengewoon pragmatisch. Die zeggen van. Uh, wat er in een land gebeurt, dat is helemaal de verantwoordelijkheid van het volk van dat uh, land. Wij willen geen inmenging. Realiseert u zich dat de Chinezen eigenlijk tot pakweg 1945, 100 jaar. buitenlandse overheersing uh, achter de rug hebben. Dus die hebben echt helemaal hun buik vol van uh, westerse acties in het binnenland. Dus die hebben daar ook zijn moreel, ethisch. hebben ze daar absoluut tegen. En daarnaast is het puur pragmatisch. Je moet gewoon ervoor zorgen. Om omwille willen van je de toegang tot grondstoffen, dat je een redelijke relatie onderhoudt met welk regime dan ook. Ja, zou er dan ook een rol kunnen zijn voor een land als China als het gaat over zo'n overgangsregering en over een, het ontstaan van een stabiele regering na het vertrek van Gaddafi? Nou ja, natuurlijk, maar dan moeten we eerst weten hoe de situatie wordt naar Gaddafi en dan moeten we eerst weten hoe legitiem in de ogen van de bevolking die overgangsraad is. Dan moeten we weten of ze in staat zijn om uh, hun veiligheidsgroepen zo te organiseren dat ze de zaak Onder controle krijgen. Cruciaal is dat de Gaddafi-getrouwe veiligheidstroepen ook aan de kant komen te staan van de rebellen. Uh, Want als dat niet gebeurt, dan heb je het, uh, het scenario wat we hebben gezien in, uh, in Irak in, uh, in 2003 en daarna. Uh, <coughs> dat uh, er werkelijk geen mogelijkheid meer is om die zaak onder controle te houden. Dan krijg je een complete burgeroorlog. Ja, u vergelijkt... en daar zou, ja En, en af, afhankelijk van die situatie, en dat is gewoon echt handen naar bevind van zaken zou ik zeggen. Kan China bepalen hoe je daar een rol in gaat spelen. Maar dat geldt ook voor de NAVO. U vergelijkt uh, de situatie in Libië eigenlijk met, met, met Afghanistan en Irak. Ja, ik hoor u hem niet, ver, niet vergelijken met. Bijvoorbeeld Tunesië en Egypte, waar ook, ook nou ja, volksopstanden geweest zijn... en de oude machthebber is verdwenen. Is het heel, heel een heel andere situatie? Ja, in, want als je het vergelijkt met Egypte, dan is dat een, een, een redelijk homogeen land... Eh, waar de bevolking redelijk unaniem tegen de leider was... Het uh, is niet een land met stammenverbanden. Nou, dat is echt een volstrekt andere situatie dan, uh, uh, dan Libië. Waar uh, Gaddafi, sinds wanneer was het? 1979, toen die koning Idris uh, verdreef... de zaak uh, redelijk onder de knoep heeft uh, gehouden. Op een zodanige wijze dat die stammen. Door middel van verdeel en heers en repressie onder de duim werden gehouden. Dat is een heel andere situatie dan, dan Egypte. Ja. Dus hier is een burgeroorlog ontstaan en in Egypte niet, en Tunesië ja. ook niet. Nee, dus dat is ook eigenlijk een potentieel veel gevaarlijker situatie ja, dan in Irak? Ja, landen. het is vergelijkbaar, vergelijkbaar met Bahrein in zekere zin. Waar de Soenieten en de Shiiten tegenover elkaar stonden. Waar de, de, de minderheid, de meerderheid honderden jaren lang heeft onderdrukt. En dat zijn ze nu ook weer in geslaagd om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Even nog over dat, dat gevoel van bevrijding en de hoop die wij daar dan voor hebben. Herman Pleijen, herken je dat ook bij jezelf? Dat je dan hoopt dat het snel voorbij zal zijn? Of ben je al heel realistisch geworden? Ja, nee, dat, die verwachting heb je altijd. En dat hoort kennelijk bij uh, de tekeergaande Eerste Wereldoorlog. Die zou met kerstmis voorbij zijn toen dat in augustus begon. En het is het verhaal wat een Doe beetje bij alle jaar. oorlogen hoort. En nee, het is heel realistisch, ja, ja, wat er uiteindelijk gebeurt. Ja, Amanda Kluveld? Had u het idee dat het morgen gisteren afgelopen zou zijn? Nee, dat had ik niet. Nee, nee inderdaad. Nee. Dus we hebben hier realisten aan tafel, meneer De Wijk. Alleen ze zitten niet in de, in, in de politiek, begrijp ik. Nee, maar kijk, als je, je, je dit soort dingen realiseert. Uh, en wat, wat mensen doen die, die analyse plegen. Dan zal je waarschijnlijk als politicus nooit in, in beweging komen. Dan doe je dus gewoon überhaupt nooit meer wat. Omdat je altijd leeuwen en beren op de weg ziet. Die ik altijd zo goed kan uittekenen. Maar dan doe je dus gewoon niks. Nee. En okay. als je vervolgens wel wat gaat doen. Dan heb je weer mensen zoals ik. Die ervoor waarschuwen dat het fout gaat. En dan gaat het meestal ook wel fout. <laughs> ja, dat, is dan, <laughs> dat is ook heel cynisch. Zelfkennis van Rob de Wijk. Dank u wel meneer de Wijk. Op dit moment is het ochtend in New York. Het Openbaar Ministerie vraagt daar aan de rechter... om de aanklacht tegen voormalig IMF-topman Dominique strauss kahn in te trekken. En daarmee lijkt de rechtszaak van de baan. Ik praat erover met oud-Frankrijk-correspondent Roger Strijland. Roger, hallo, vanuit Parijs. Goedemiddag, Jeroen. Is dit, is dit nou een verrassing voor de Fransen? Nee, het is niet echt een verrassing... Uh... Het stond er natuurlijk wel kwalijk voor toen uh, Dominique Strauss-Kaan uh, gearresteerd werd, een aantal maanden geleden. En hij uh, met handboeien werd afgevoerd, en toen uh, hielden de Fransen toch echt wel hun uh, hart vast. Maar al vrij snel tijdens het, uh, het onderzoek uh, bleek dat er toch wel wat haken en ogen zaten aan de verklaringen van, uh, van, van, van de schoonmaakster. Ja. Um, en ja, eigenlijk sinds half juni. Uh, zag het er naar uit dat uh, deze zaak voor, uh, voor Dominique Strauss-Kahn een positieve uh, ontwikkeling afloop zou krijgen? Het is misschien nog een kwestie van uren voordat hij zijn paspoort terugkrijgt en terug kan reizen naar Frankrijk. We nemen aan dat hij dat dan ook uh, heel snel zal doen. Uh, gaat hij aankomen in Frankrijk als een held of toch een beetje nog als de Viezerik? Nou, ik, het ligt natuurlijk ook heel erg gevoelig hier. Hè. Er wordt met enige verbazing in het buitenland gekeken naar wat voor wijze Frankrijk met deze zaak omgaat, omdat Frankrijk eigenlijk altijd de verdediging van Dominique Strauss-Kahn op zich heeft, heeft genomen. Uh, ook nu weer natuurlijk. Maar het blijft natuurlijk een lastige zaak. Het blijft een zaak waarin een hoogstaand politicus... Uh, seksueel contact heeft gehad met, met een schoonmaakster. Wat de aard van het seksuele... ...contact is geweest. Dat is nooit duidelijk geworden. Uh, en waarschijnlijk zullen we ook nooit weten... ...wat zich precies in die suite 2806 van het Sofitel heeft afgespeeld. Um, maar er is natuurlijk wel een hele grote oplichting ...met name bij zijn socialistische partijgenoten... Uh, François Hollande, Martine Aubry, dat zijn alle kopstukken... zijn uh, bijzonder opgelucht vandaag, uh, verheugen zich op zijn, uh, zijn terugkomst... en uh, ja, eigenlijk het hele politieke spectrum, ook aan rechtszijde... wordt toch wel in zekere zin uh, opgelucht gehaald. Ja, maar betekent dat ook dat het Franse volk dat vindt? Dat, dat, dat ze het fijn vinden voor deze man? Nou ja, het Franse volk, je hebt natuurlijk heel veel verschillende meningen over deze zaak. En vooropgesteld, dat ik hoorde net ook een, een radiodebat met iemand van een vrouwenbeweging. Die natuurlijk, ja, die, die, die zou het onbegrijpelijk vinden en, en, en zeer onrechtvaardig. wanneer de rechter uh, in New York vanmiddag zou besluiten om Dominique strauss Strauss-Kahn te laten gaan. Nu is die kans wel bijzonder groot. Er zijn vrouwenbewegingen inderdaad. Uh, die het met een zeer kwaad oog zien. Maar er zijn er ook heel veel Fransen die ontzettend veel vragen stellen... bij deze hele affaire, die, die, die, die uitermate bizar is. Uh, iedereen weet uh, in Frankrijk uh, dat uh, Dominique strauss losse handjes heeft... makkelijk met vrouwen omgaat, uh, uh, seksuele contacten heeft. En het blijft toch een hele rare vraag, of een, een heel raar gegeven... dat deze man, juist met deze functie bij het IMF... Uh, zich heeft laten verleiden tot een uh, seksueel contact met een, een, een, kamer, uh, met een ja. kamermeisje. Ga gaan we nou, later een uh, verhaal zien dat er toch een grote val is geweest... om deze man van zijn positie af te krijgen? Nou ja, dat is wat men denkt. Dat is absoluut niet bewezen en dat kan ik absoluut niet staven. Maar dat is wel een beetje het gevoel wat... En er dat is. wordt steeds sterker, dat gevoel misschien. Maar nou ja, dat gevoel wordt steeds sterker ook omdat de redenen die uh, de, het openbaar ministerie nu aanvoert om, uh, om de aanklacht in te trekken is bijvoorbeeld dat uh, de schoonmaakster meerdere malen heeft gelogen. Hm. Dat haar verklaringen die ze in het verleden heeft gedaan niet kloppen. Uh, dat ze na, na wat er in het hotel is gebeurd in, in haar auto een kennis heeft gebeld en gezegd van uh, wat gaan we met het geld doen. Ja. Dat soort vragen die stelt... Een bewuste mensen, operatie ja, lijkt het dan te zijn geweest. Ja, nou ja, goed. Daar is natuurlijk absoluut geen bewijs voor. We weten niet wat, wat er zich heeft afgespeeld. Maar de, uh, Dominique strauss kaan krijgt hier zeker het voordeel van de twijfel wel veel Fransen. En hij, je moet ook, je moet het ook van, vanuit het binnenland, vanuit het binnenland zien hier. Hij, het, is een, het is een politicus die zeer gewaardeerd is. Uh, hij is minister van economische zaken geweest. Hij, hij is nu de, hij heeft het IMF geleid heeft het IMF in deze ze, ja, zware conjunctuur... door deze uh, economische crisis heen geleid. Het is een goed politicus. Ja. En, maar, uh, maar hoe zit het dan, Roger, met zijn morele gezag? Want los van dit verhaal van het kamermeisje... kwamen er ook andere verhalen over zijn, uh, de manier... waarop hij met vrouwen omging uh, naar boven. Uh, tast dat zijn gezag, gezag wel helemaal niet aan dan onder de Fransen? Nou ja, tot nu toe was het een uh, soort taboe. Iedereen wist het en niemand had het erover. En uh, nu komen komt deze affaire boven, er zijn ook andere affaires uh, bovengekomen. En dat is waarom hij ook nog niet klaar is met Franse justitie. Er lopen hier uh, nog, uh, nog andere procedures. En dat maakt het ook dat hij bijvoorbeeld geen kandidaat meer kan zijn... Uh, uh, bij de presidentsverkiezingen die volgend jaar plaatsvinden... Voor, voor de socialistische partij. Wat dat betreft is hij, is hij ongetwijfeld uitgerangeerd. Ja, de, in juridische zin, maar qua populariteit... zou hij nog wat dat betreft een kans hebben gemaakt op dat presidentschap? Maar ja, qua populariteit onder uh, uh, de socialistische Fransen... was hij de hoop. Uh, de, de, de socialisten lonken al zo lang naar die post van, van, van president. En Dominique strauss kahn was de enige volgens alle opiniepeilingen... die het zou kunnen redden tegen Nicolas Sarkozy volgend jaar bijvoorbeeld. Ja... Het is een hele lastige afweging. en uh, Maar nogmaals, uh, de juridische zaken blijven doorslepen. En dat maakt het onmogelijk dat hij, uh, dat hij zich kandidaat vertelt. Wanneer verwacht je dat daar uh, een eerste oproep komt? Want uh, er is inderdaad een schrijfster, hè? Die zegt dat ze in 2003 ja. is verkracht door Dominique Strauss-Kaan... Hm. tijdens een interview. Ja, dat nou ja, deze, zij heeft haar aanklacht in juni of juli ingediend en het wordt voor haar heel moeilijk om die hele procedure voor te zetten. Heel veel mensen trekken haar verklaring in twijfel, ook en zeggen van ja maar het is zo lang geleden, het is acht jaar geleden, waarom heb je acht jaar gewacht alvorens voor ons naar de rechter te stappen. Uh, en uh, er zijn ook uh, uh, nou ja, de vraag is of justitie daar gevolg aan zal geven. Maar goed, zolang al deze procedures blijven doorslepen, uh, kan uh, Donic Traskaan hier in ieder geval niet de, de draad van, van, van de verkiezingen ja. oppikken, dat is ja. zeker. Ja. Oké, okay. dankjewel. Roger Strijland vanuit Parijs. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie praten we aan deze tafel verder met volkskrant, Volkskrant-columniste en historica Amanda Kluveld en met historicus Herman Pleij. We nemen afscheid van Rob de Wijk en van Roger Strijland. Hartelijk dank. Vregen. En we gaan naar het nieuws van half drie, gelezen door Renate Evers. Radio 1 Het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil niet wekelijks worden geïnformeerd... over de stand van zaken rond de Europese hulp aan Griekenland. Dat zegt de voorzitter van de Kamercommissie voor Financiën. Gisteren stelde minister De Jager dat vertrouwelijke informatierondje voor. Maar de Kamerleden willen er geen gewoonte van maken... om geheime informatie te krijgen. De FIOT heeft in Moldavië een Nederlandse man aangehouden... voor valsheid in geschriften en belastingfraude... voor naar schatting 20 miljoen euro... De man van 41 zou valse documenten hebben opgemaakt om alcoholhoudende dranken naar het Verenigde Koninkrijk te sturen, zodat daarover geen accijns is betaald. De gevechten in Tripoli zijn aan het einde van de ochtend weer opgelaaid. Het hoofdkwartier van kolonel Gaddafi wordt gebombardeerd door NAVO-toestellen en boven de stad hangen grote rookwolken. Hoe de verhoudingen in Tripoli liggen is niet duidelijk. En Het zware onweer heeft vooral in Noord-Brabant overlast veroorzaakt. Straten en kelders staan blank en op diverse plaatsen sloeg de bliksem in. Het onweersgebied trekt van zuid naar noord over het land en heeft in België vanmorgen al tot veel problemen geleid. En tot zover het nieuws van dit moment. Radio 1, dit is de dag. Welkom terug bij Dit is de Dag met hier aan tafel historicus Herman Pleij. Straks praten we over de Suzuki van Karstee... en over de vermeende derde buitenechtelijke dochter van Prins Bernhard. En verder historica en Volkskrant-columniste Amanda Kluveld. U kunt reageren op deze uitzending via Twitter. Gebruik dan een hashtag gevolgd door DIDD... of ga naar onze website ditistedag nu. Amanda Kluveld, columniste van de Volkskrant... Asia Bibi, daar heeft u zich de laatste tijd erg voor ingezet. Wie is Asia Bibi? Asia Bibi is een uh, Pakistaanse vrouw, 45 jaar, een moeder van een aantal kinderen... die uh, uh, veroordeeld is uh, tot de dood door ophanging uh, vanwege blasfemie. Ja. En uh, ja, Asia Bibi is een christen. En zij is eigenlijk het slachtoffer geworden van een, uh, een, een relletje en roddels... in haar dorp, op haar werk... Zij wilde, zij moest water halen voor andere landarbeidsers. Uh, en zij, die, die vrouwen, vonden dat zij het water besmetten. Omdat zij een christen is en geen moslim. Ja, en op die manier werd is zij daar slachtoffer van geworden. Opvallend is dat u daar fel over schrijft. Dat u het voor haar opneemt. En dat u vooral ook zich boos maakt over het feit dat heel veel mensen dat niet doen. Waar komt uw betrokkenheid met haar vandaan? Um, ik. Ik denk dat Asia Bibi echt een voor, voorbeeld is van iemand die helemaal aan de onderkant van de samenleving uh, zich beweegt. In een, uh, en een geloof heeft wat er dus in de minderheid is. Het spreekt ook aan, vind ik, dat ze een moeder is en ook dat ze volhartig in haar geloof. Want ze nee. heeft een aantal keren um, haar geloof mogen afleggen en zich te bekeren tot de islam. En dat heeft ze niet gedaan. Nee. En wat, waarom, spreekt spreekt u, waarom spreekt u dat zo aan? Ben je uh, u zelf gelovig bijvoorbeeld? Uh, ja, maar dat is eigenlijk niet misschien de reden dat dat ik dat uh, dat ik dat dat mij dat zo aanspreekt. Ik vind het enorm dapper. Ik ik kan me bijna niet voorstellen dat ik dat zelf zou doen. Dat ik niet zou zeggen dat ik mij niet onmiddellijk. Zou bekeren tot de islam als ja. mij daarmee een hele lange uh, gevangenisstraf in allerlei ellende bespaard zou blijven. Ja. Dus daar heb ik enorm veel bewondering voor. Ja, dus opkomen zegt u voor mensen die heel zwak zijn zelf niet kunnen. Bewondering voor standvastigheid, het valt op, dat doet u vaker. Bijvoorbeeld voor de SGP-vrouwen, heeft u het in het verleden ook opgenomen in uw columns en niet alleen opgenomen, u heeft ook zelfs een manifest geschreven. Uh, is dat eenzelfde soort groep? <laughs> Een nee, beetje nou, lastig te vergelijken, misschien. Nou, wat wel zo is, is dat het natuurlijk allemaal christenen zijn. 75% van de geloofsvervolgden op de wereld is christen. En er lijken maar heel weinig mensen, zeker buiten de christelijke wereld, zich daar druk om te maken. Mm. En daar verbaas ik me enorm over. En nee, SGP-vrouwen zijn, denk ik, het tegenovergestelde van, van Asia Bibi in die zin. Um, uh, omdat ik denk dat. Mensen zich wel eens wat meer voor Asia Bibi zouden kunnen gaan inzetten. op uh, mondiaal niveau. En mm -hmm. ik denk dat de SGP-vrouwen. Uh, die aandacht misschien uh, wat liever ni niet zouden hebben. Nee, in die, in die zin. Uh, wilt u niet de aandacht op ze vestigen? Maar het valt mij wel op dat u uh, het dan wel voor deze groepen opneemt. U zegt nou, het zijn heel vaak christenen die vervolgd worden. En andere mensen zien dat niet zo. Dus is het dan ook uw plicht? Of u, uh, voelt u dat als een soort. plicht om dat dan wel te doen? Ja, ik, ik, ik, ik soms. Um, beschouw ik het ook wel een beetje als een, um, een, een, een Bijvoorbeeld, Ik heb ook geschreven over een, iemand die helemaal in de vergetelheid is verdwenen. Een meisje in Somalië, Noerta, die zich bekeerd had tot het christendom. En haar ouders uh, waren daar ontzettend kwaad over. En dat betekende dat ze overdag aan een boom voor het huis werd gebonden. En s'nachts in een kamer werd opgesloten en gemarteld. Hm. Ze werd ook naar een dokter gebracht... Uh, die haar van haar mentale kwaal, namelijk het christendom, moest afhalen. En uh, dat meisje is op een gegeven moment... Uh, mensen hoorden haar in het dorp echt schreeuwen. Uh, dat meisje is op een gegeven moment ontsnapt en dacht... ik ga naar familie toe, die verderop in Somalië woont. Ik ga daarheen, ze is op weg gegaan. En ze is onderweg 250 meter van het huis waar ze naartoe ging... is ze op, in opdracht van haar familie doodgeschoten. Ja. Ik vind het onverdraaglijk dat wij dat niet meer zouden weten. Nee, dus dan is het uw taak om dat aan de kaak te stellen, om ons dat te laten weten. U schrijft een column in de Volkskrant, zegt de hoofdredactie nooit, nou, mevrouw Kluveld schrijft nou eens ergens anders over. Hoe gaat nee, dat? dat? dat doen ze niet. Nee. Nee, dus u dat bent vrij echt... om, om dat te doen. En dat ja. Het roept heel veel reacties op, valt mij op. Ja, dat, dat valt mij ook op. Uh... En ook hele boze reacties van mensen. Ja, Hoe verklaart uh... u dat? Nou, ik denk dat, dat het christendom licht gevoelig. Hier in Nederland hebben wij het idee dat het iets is uh, van achter, achtergelegen tijden... Uh, wat niet strookt met de moderniteit. Uh, het wordt ook geassocieerd, het christendom, denk ik, met paternalisme en dwang. Het uh, tegenovergestelde van vrijheid. En uh, ja, sinds de jaren zestig hebben mensen echt wel een afrekening uh, begaan... Met, uh, met de kerk en met het christendom. En ik denk dat dat wel meespeelt. Een ander punt wat meespeelt is dat men um, het erg moeilijk lijkt te vinden, als ik het er zo uh, op afga, mm -hmm. om te beseffen dat het bijvoorbeeld dat, dat iedereen van welk geloof het er ook het er eens zou kunnen zijn uit medemenselijkheid dat wat er met Asia Bibi gebeurt heel erg is en onacceptabel vanuit mm. uh, vanuit je, je uh, ja vanuit Iedere beschaafde visie. Maar, u krijgt ook de beschuldiging van... ja, eh, Amanda Kluveld neemt het alleen maar op voor Bibi omdat ze daarmee de islam in een kwaad daglicht kan stellen. Dat is ook iets wat, wat wel gezegd wordt. Zit daar ook iets in dat u ook wil aantonen... hoe kwalijk de islam zou kunnen zijn? Ja, het, is zeker, het is zeker wel zo dat in de top tien van open doors... van landen waar christenen het ergst vervolgd worden... dat in die top tien eh, acht landen staan met een moslimmeerderheid... Uh, en, en ik vind niet dat je dat zou moeten ontkennen. of ja, dat, dat heeft niet een geheime noemen. agenda waarop op nummer 1 staat... Zo, zoveel en zoveel mogelijk bestrijden van de islam, zoals wel gesuggereerd wordt? Nou ja, als, als dat een geheime agenda was, dan, dan ben ik nu natuurlijk al uh, ontmaskerd. de hele tijd ontmaskerd. <laughs> ja. dus, uh, uh, nou ja, Dat zou dan een grote mislukking zijn. Nee? Ja. Ik, ik, wat ik het kwalijke daaraan vind, is dat je daarmee toch niet... Uh, mij een antwoord geeft op de vraag waarom dat acceptabel is dat er zo met mensen wordt omgegaan met Noerta in Somalië en met Asia Bibi in Pakistan. Um, dus je kunt wel zeggen van, um, of tenminste, ik vind het onbegrijpelijk dat er mensen zijn die zich daar niet druk om maken mm -hmm. vanwege het feit dat ik me er druk om maak. Ja, dat is is dat uw doel? Is dat uw doel om mensen dat besef te geven of is uw doel nog groter? Dat u echt hoopt dat deze mevrouw uh, vrijkomt. Dat, dat ze niet die doodschaf krijgt. Ja, dat is, dat is zeker zo. Al besef ik heel goed dat het niet mogelijk is. Ik heb een hele nare ervaring gehad. Ik heb me ook bezig gehouden met uh, de, de Pakistaanse minister voor uh, Minderheden, uh, Shabazz, uh, Shabazz uh, Bhatti. En ik schreef over hem. Ik schreef over hem. Hij, uh, let op, hij is de meest uh, beveiligde man van Pakistan. Hij is ook de man in Pakistan, die het meeste gevaar loopt. En toen schrok ik heel erg, want nog geen twee weken later werd hij vermoord. Ook vanwege het feit dat hij het uh, heeft opgenomen voor Asia Bibi. Ja. ja. En u voelt zich dan schuldig? Nee, maar het is wel een rot manier om gelijk te krijgen. Ja, ja. ja. Je zou ook kunnen zeggen, want uh, dat is ook een argument dat mensen gebruiken, ja, als het dan ook echt gaat om Asia Bibi, is misschien diplomatie veel beter. En is het schrijven van stukken in kranten en daar de aandacht op, op vestigen misschien een minder geëigende weg. Heeft u dat ook overwogen? Dat denkt van, moet ik het op die manier aanpakken? Nou ja, ik, uh, ik zal niet ontkennen dat ik, dat ik af en toe contact heb met een aantal partijen in het uh, Europese parlement... Waarin wij En dat wij dan ook bespreken hoe dit het beste aangekaart zou kunnen worden. Meestal via Lady Catherine Ashton. Die, die, da, die daar natuurlijk uh, ja, een, een eigen visie op heeft. Uh -huh. En daar ook over teruggerapporteerd. Uh, dus om te zeggen... Uh, dat, ik bedoel, ik vraag me altijd af de mensen die dat zeggen zijn... die dan zelf ook zodanig bezig met stille diplomatie... Uh, en, en kunnen ze mij dan misschien uitleggen... in hoeverre ik met het schrijven van mijn columns... Uh, dat proces doorbreken? Dan ben ja. ik onmiddellijk bereid om daarmee te stoppen. Ja, maar ja, en, wat, dat vind ik wel een heel cruciaal punt. Hè? Want dat is wat je de hele tijd opvalt. Ik, heel toevallig las ik in het Amerikaanse Time in de zomer... een groot verhaal over Bibi met foto's erbij en alles. En ik zat het met verbijstering te lezen inderdaad. Van dat dat nog jaren kan duren. Maar zo gauw ze de neus buiten die gevangenis steekt... Mm -hmm. wordt ze vermoord. Ja. En dat werd meegedeeld, dat zei ze zelf. Maar dat werd ook bevestigd door dorpsouds. Die, zeiden ja. van, die overigens helemaal niet die beschuldiging van blasfemeerden... ze was gewoon christen. Dus dat betekent dat, kon hij helemaal niet. En ja. van, aan de hoogste bomen ophangen. Maar het curieus, en daarom vind ik het zo'n interessante vraag... was dat dat hele verhaal, breed uit, goed geïnformeerd enzovoort enzovoort... gewoon ophield met van, nou, dat was zo. Toen dacht ik, nu komt er waarschijnlijk een oproep van... actiecomité of er gaat dat gebeuren... of onze ambassadeur is, weet ik veel... Nee, dat was gewoon... En dat, dat is dus, vind ik ook heel erg nu, het punt van... Maar goed, jij bent daar veel meer mee bezig. Van, van dat machteloze gevoel van dat aan de kaak stellen. Maar dat maakt waarschijnlijk niks uit. Van, hoe krijg je dat in beweging? Nou ja, wat je moet doen is bijvoorbeeld... Er, er, er zat nog iemand anders in de gevangenis... Uh, wegens blasfemie een man. Uh, en die... Uh... Die heeft een hoger beroep aangespannen. Maar het probleem in Pakistan is dat dat dus jaren duurt. Ja, dus de kans ik, ja. dat je in de gevangenis nee. overlijdt. Ja. is al heel groot. En deze man is onder verdachte omstandigheden in de gevangenis overleden. hangende zijn hoger beroep. Uh, toen kwam er uh, informatie binnen dat het be hoger beroep van Asia Bibi zou gaan spelen. Uh, en dan is het moment om uh, via uh, de kanalen. Aan Pakistan bedaard te laten weten. Luister eens, dit is nu gebeurd met die meneer. Wij zouden het niet prettig vinden als het nu ook met Asia Bibi gebeurt. Nou, zou, zij bijvoorbeeld, dus, uh, zou, zou het een idee zijn dat een Europees land haar asiel verleent en haar familie? Of gaat dat niet op dit moment? Er is, uh, ik geloof dat Frankrijk uh, aan de familie van Asia Bibi asiel uh, uh, ver, wil verlenen, maar die familie wil niet weg zonder haar. Nee. Dat is ook alweer te begrijpen. Nog even over uzelf. U schrijft dus in ieder geval op zo'n manier dat het veel oproept in de samenleving. Is dat ook wat u wilt? Uh, nou ja, ik zou, ik zou het inderdaad niet leuk vinden als het geheel... Uh, bleef. <laughs> onopgemerkt bleef. <laughs> ja. Maar ik heb wel het idee dat het onopgemerkt blijft. Want het, het, inderdaad, de Bibi, daar heb ik best een tijdje lang over geschreven. Maar schrijft u maar... bewust scherp, ook om, om, om, om gewoon ook reactie uit te lokken? Of is dat gewoon de stijl waarin u schrijft? Uh, ja, is het nou zo scherp? Nou ja, wat hier net naar voren werd gebracht... als je reageert met de mededeling van het christendom is nu de gebeten hond... want er is mij afgerekend in de westerse wereld, die krijgen de schuld van... dan vind ik dat wel ontzettend kort door de bocht. Ik bedoel, je hebt niet ongelijk, maar uh, je kunt het algemene maken... en dan kun je zeggen van, maar het opkomen voor de vrijheid om je te ontplooien is in de westerse samenleving... wel degelijk heel sterk aanwezig. En of dat nou om christenen gaat, of wie dan ook... met iemand die voor zijn eigen idealen staat. Dus ik vind dat wel heel provocerend door net te doen van... Uh, christenen kunnen ons verder niet meer schelen. Dat... Nou ja, ik, ik, krijg, uh, ik krijg wel uh, reacties, ook uh, uh, privé, uh, e-mails van, van lezers... die, uh, die zeggen van, maar nou, ik vind dat jij nu onmiddellijk ontslag moet nemen... want jij beseft niet dat die 105.000 christenen die per jaar sterven vanwege hun geloof... Um, dat deze mensen tot minderheden behoren in die landen. Mm -hmm. And that's it. Dus ik moet weg, omdat die mensen behoren tot een minderheid. Het is ook ja. altijd zo dat als ik zeg dat er iets aan de hand is... in wat voor land dan ook waar christenen vervolgd worden... Uh, er zijn natuurlijk ook heel veel kinderen slachtoffer hiervan. Hè? Die mogen mm -hmm. ook niet meer op sommige plekken besluiten de ouders om gewoon niks meer over Jezus Christus te vertellen. Alleen maar over de ins en outs van Blasfemiewetten. Zodat je uh, mm -hmm. in ieder geval nooit gepakt kan worden. Mm -hmm. Dat vind ik heel ernstig. Uh, en wat mij dan voor de voeten wordt geworpen is vaak de kruistochten of de inquisitie. Mm -hmm. Maar dan denk ik van ja alles goed en wel als je dat afkeurt moet je dit toch ook afkeuren. Ja. Maar bent u dan niet eigenlijk meer een activist dan een columnist? Ja nou dat is mij natuurlijk ook wel eens verweten door... Dit is een door... vraag hoor, geen verwijt. Um, ik... Nou, ik, ik, ik, ik, ik weet eigenlijk de een activist... Nou ja, oké okay, <laughs> Ik vind ervoor. Een ik activistische vind er. columnist. Ja. Ja. Ik, dat vind dat ik, nee. Nee. ik kan me voorstellen dat er nog heel wat columns gaan volgen. Want er zullen nog een heleboel zaken zijn waar wij niks van af weten. en die toch de aandacht nodig hebben. Ja, dat vind ik denk. Ik, ja, ik vind dat wel van, van belang om dat te laten weten. Ik hoop ook dat. Uh, dat christenen iets meer naar buiten zullen treden. Met, uh, met deze problematiek. Want dat doen ze te weinig? Het dat, dat gebeurt zeker wel. Maar ik denk dat dat breder in de samenleving niet bekend is. En, uh, er zouden ook manieren moeten worden uh, gevonden. De mensen die vervolgd worden... willen heel graag dat we voor ze bidden. Um, het zou toch heel mooi zijn... als er, een, um, als er meer bekendheid aan wordt gegeven. Hm. Dus maar zeggen, we zitten in de uh, hersteld hervormde kerk van, uh, van Nieuwe Tongen. Bijvoorbeeld, en we hebben gebeden voor de vervolgde christenen. Zou dat niet ergens in een taal die die mensen kunnen lezen... Uh, of door kunnen vertellen... een nou ja, uh, gezegd dus kunnen worden? Eigenlijk een oproep om meer te laten horen. Ja. Goed. Dank u wel. Dank je. to show Van Milo. Welkom in de tijdmachine. Historicus Herman Ple, naar welk jaar reizen we dit keer af? Uh, 1619. Mei 1619 om precies te zijn. Wat gebeurde er toen? Uh, toen werd uh, Olde Barneveld justitieel vermoord. Het was wel officieel, maar de interpretatie was toch duidelijk dat dit een, een echt een, een vuile streek was uh, met het gerecht achter de hand. Maar uh, waar het nu om gaat is dat het zwaard waarmee die onthoofd werd uh, een museumstuk geworden is. Ja. Uh, het Rijksmuseum heeft dat en heeft dat ook geëxposeerd. Ja, het is tien jaar dicht, dus wat ze ermee gaan doen, weet ik niet. Het, maar komt het zit in hun in de vitrine. Johan van Oldebarneveld, hij werd onthoofd ja. op uh, het Binnenhof, geloof ik bij de ja. Ridderzaal. Ja. En het zwaard waarmee dat gebeurde, ja. het mes, dat ligt zo meteen in dat Rijksmuseum. Dat ja. kunnen we bewonderen. Ja, nou, nu zeg je het al meteen heel tendentieus. Uh, want, zo ben ik ja, dat, dat doe je ben ik ook ja. Hoe je daarmee omspreekt. Maar het is wel zo dat hoe langer iets geleden is... Ja. hoe meer zo'n voorwerp een andere betekenis krijgt. Ik was net in Londen in het British Museum... waar een prachtige tentoonstelling over middeleeuwse relieken is. En een pronkstuk daar is het zwaard... waarmee Thomas Becket in de twaalfde eeuw vermoord werd. He, de aartsbisschop van Canterbury. En een belangrijke heilige in de katholieke kerk. En ja, En dat is een heel mooi zwaard wat die moordenaars hmm. hebben gebruikt. En zo figureert dat nu ook op die tentoonstelling. Dus dat element is sterk aanwezig, maar dat is niet primair. Want de vraag die hier ligt is natuurlijk van... wat doe je met eh, voorwerpen die verbonden zijn... met een grote uh, historische gebeurtenissen. Ja. En uh, dat is nu actueel geworden, maar het debat wordt wel vaker gevoerd... door die uh, Suzuki, waarvan de rechter heeft besloten... dat die vernietigd moet worden. De zwarte en, Suzuki van Karstee ja, wordt ja, niet tentoongesteld... omdat de nabestaanden daar moeite mee hadden. Ja, nou... Vind ik dat de discussie vervuild wordt door het feit dat de suggestie steeds aanwezig is. alsof musea, het was het Apeldoornse Museum en ik geloof het Politiemuseum. die de belangstelling ja, voor hadden. Daar staat het wrak eh, nu ook Ja. Dat, eh, dat die dat onmiddellijk wilde gaan exposeren. En dat als het ware een wat sensationele tentoonstelling omheen wilde bouwen. En dan hoopte dat horde mensen daar naartoe zouden komen. Dat heb ik nergens vernomen dat dat het plan was. En daar zou ik ook tegen zijn. Maar, maar ik, ik denk wel dat de rechter dat toch ook wel deze argumenten in bredere zin heeft beoordeeld. Nou ja, dat, daar ben ik er Benieuwd naar, want eh, de, daar gaat het nu juist om. Wat je in zulke gevallen natuurlijk doet, is vanuit pietijd, de slachtoffers, de ouders ook van de dader natuurlijk en al die mensen, dat je zegt: ja, dit is niet geschikt voor expositie. Net als met archieven, dat moet 50 jaar opgeworpen. Het gaat mij om het feit of je het bewaart of niet. Ja. En wat je er dan over 50 jaar of 100 jaar mee doet, dat zien we dan wel Je vindt weer. het jammer dat het echt vernietigd ja, zeker, wordt. Uh, Jazeker. Dit is een uh, markant uh, voorwerp, om het zo maar te zeggen, dat op een heel belangrijk uh, moment in de geschiedenis een afschuwelijke rol heeft gespeeld. Maar het gespeeld. is een enorm, het is een groot ding, zo'n auto. Ja. Dat moet dan ergens in een museum bewaard worden. Is, het, ja. Moet, ja. Is dat ja. niet een beetje onhandig? In een container nee. hè, staat dat. Dit dus vind nu. ik een ja. beetje een vrouwenvraag. Nou ja. ja, is dat niet onhandig? Nee, zo'n is hier vrouw simpel. Dat is een container? Is de vraag. Ja. Ja. Oh. Nee, dat is ook zo'n vraag. Groot als als je, je niet het is helemaal het zit te Je vraag. zal ja. dat kasteel moeten schoonhouden. Ik mijn moeder een keer hoorde vragen. Nee, nee, nee, nee. We gaan gauw door. Om even de toon te zetten. dat doet er natuurlijk niet toe. Nederland beschikt over enorme containerruimte waar je ja. iets kunt opslaan. Hoe lang moet het dan duren voordat zo'n voorwerp, tentoongesteld, ja, kan nou, worden. Daar is uh, niet een bepaalde termijn voor, maar daar is wel nou, kennis over... want dat geldt bijvoorbeeld voor archieven, hè, particuliere archieven. We hebben er geen Ook moeite het... mee dat dat mes van Johan van nee. Olde Barneveld... Uh, nee. in de vitrine ligt zo meteen, nee. omdat dat heel lang geleden is. Dat is eeuwen geleden. Is. Vijf eeuwen. Vijf geleden. eeuwen. Uh, ja. Maar hoe zit het dan met zo'n wrak van twee jaar geleden Koninginnedag? Ja, ja. nou daarvan dat zou tien ik mij kunnen jaar? voorstellen... nee, dat je daar zegt op een termijn van 50 à 100 jaar... dat je dan gaat overwegen ja. van... Maar, Überhaupt is de vraag of je het überhaupt ooit zult willen tentoonstellen. Maar het feit is dat je het moet bewaren. Of om twee redenen overigens. Uh, ook om redenen van onderzoek. He, dat wordt altijd waar. Nou, we weten er alles van wat er gebeurd is. Wij weten niet wat mensen over 50 jaar of 100 jaar vragen. He, dat, is, dat weet elke ieder die zich met het verleden bezighoudt. Dat weet dat je nooit kunt voorspellen wat mensen over een halve eeuw of een eeuw willen weten. van het En het, het, het antwoord verleden. kan dan nog in dat fractie zitten. Ja, ja, natuurlijk, zeggen. want als je ziet welke moderne middelen er steeds zijn hmm. en welke middelen er zullen zijn over een eeuw om op dat soort vragen die wij niet kennen antwoorden te vinden. Het is niet aan ons op grond van huidige moraal te beslissen van wat, het wat men in de toekomst moet weten van het. Verleden. Met respect voor het drama dat zich afspeelde in Apeldoorn, ja. maar Johan van Olde-Barneveld, toen eigenlijk de centrale man als het gaat om het Nederland wat we nu kennen, mm -hmm. de Republiek der Nederlanden, de 80-jarige oorlog mm -hmm. was die geschiedenis niet van een iets andere orde dan de ja. aanslag in Apeldoorn. Nee, is een heel andere een orde, orde, maar niet van een mindere orde. of een meerdere. orde. Worden. Want wat die aanslag in, in Apeldoorn representeert is a, geweld in de Nederlandse samenleving, hè, die heel chockerend en daar in wel is ervaren, over. ja. die overigens bij de Nederlandse samenleving hoort, men doet altijd net alsof wij een hele vreedzame samenleving hebben, die hebben wij relatief over het algemeen, hebben wij die vergeleken met andere leven. Alleen geweld is ons niet vreemd hè, in alle eeuwen. Daar hoort dus ook dat van Olde Barneveld bij, daar hoort dus die moord op de gebroeders De Wit bij. Ja. Daar is ook ...iets van bewaard. hebt een Vingers, nee een, een, een, een, nee, een teen oh. en een ton. Ja. In het Haagse Historisch Museum. En ja, dat herinneren. En kijk, het is dan niet alleen onderzoek... ...maar het is ook, dat representeert de historische sensatie. Namelijk dat wij kennelijk tot dat soort geweld... ...in onze geschiedenis ook in staat waren. Historische dat is sensatie. Breng ja. mij toch nog even bij Prins Bernhard. Willen we nog weten dat hij koning maar, van de bruggetjes ja, ja, dat ja, okay. drie buitenechtelijke dochters ja. zou hebben? Willen we dat überhaupt weten? Nou ja, uh, dat is uh, de, de vraag. Want uh, je krijgt nu het veel algemenere verschijnsel dat uh, uh, hij uh, duidelijk de representant is van een, een, een adellijk gedrag dat in de middeleeuwen uh, algemeen toegestaan werd. Maar dat wisten we al. En, dat uh, is zich zo bedroeg. Uh, dat dat en uh, de, de kennis van het verleden en de wil en de nieuwsgierigheid... om van het verleden te weten, die uh, maakt elke nieuwe dochter of zoon... weer meteen interessant. Dus wat dat betreft willen we het best weten. Of dat ja. zo dus is. het antwoord is ja, eigenlijk. En, uh, ja. Kortom, ja, we willen het weten. Maar wat denk je, uh, voor jou als historicus, ja. ook als koningshuiskenner, uh, is dit waar? Nou, dit wordt uh, de, buitengewoon ingewikkeld. Uh, degene die het uh, lanceert, en dat zal binnenkort in dat boek staan, begrijp ik. Die heeft vast uh, zware uh, argumenten. Uh, geen doorslaggevende, want dat kan niet. Hè, want dan moet je dus op het DNA Wat zijn zitten. zware argumenten? En we, de, nou, we hebben ja, het over Mark zijn, van der Linde, de royalty. -journalist. Dat zijn getuigenverklaringen natuurlijk. Ja, dus, van? Uh, van een aantal mensen. Bijvoorbeeld van de, de moeder. Direct uh, betrokkenen die daarbij geweest zijn. Uh, de moeder dus. Een protocol, een artsenprotocol. Een, een, een, hm. het, het was ook iets met, met ter beschikkingstelling van het kind, geloof ik. Of het doop, of het, ja. het vonden, weet ik. Maar ja, het was allemaal in die sfeer. Zware dus argumenten. Een, een, een, een aantal getuigen die ze hebben van verschillende aard. En uh, ja, dan kun je op een gegeven moment tot grote aannemelijkheid uh, okay. komen. Nou We gaan het uh, vanavond meemaken. Uh, dan zit uh, uh, deze dame, deze dochter, Mildred... samen met royaltyjournalist Mark van der Linden... in de uitzending van uh, Knevel Van der Brink. Vanaf 11 uur op Nederland 1. We gaan naar onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Egbert Hovenkamp. Goedemiddag, Egbert. Dag, Egbert. We gaan graag naar jou luisteren zeg je een naam die geschiedenis schrijft? Gaddafi, Gaddafi, propaganda, weerwar. Hoe schrijf je een naam die zich terugtrekt in de geschiedenis? TSK, IMF, haken en ogen. Wat is geschiedenis zonder anders sprekende woorden? Asia Bibi, SGP, vrijheidsactiekracht. Hoe toon je geschiedenis die een auto rijdt? Karst T, automonument, nee... Drift. En ach, van de prins geen kwaad. De kaarsen druipen voor de vrede, de kaarsen doven in een kamer voor de nacht, de fakkel brandt in het grijze geweten, de kaarsen branden als herinnering. Het onweer rolt weer verder. Dankjewel, Edward Overkamp. Jouw gedicht is na te lezen op de website: dit is de dag .nu. Ja, straks na drie uur deel twee van onze serie Mijn Steen... met communicatieprofessor en voorganger Anne van der Meijden. En hij spreekt over zijn eigen begrafenis. Ik hoop dat ik Herman Finkers verre overleef en Daniel Dovens, ook. Als ik uh, eerder doodga dan zij, uh, dan zijn ze er denk ik wel. Ja, we zijn goede vrienden. De hele reputatie hoort u zometeen na drieën in Dit is de Dag. Voor nu bedanken wij onze gasten. Historicus Herman Pleij en historica en volkshandcolumniste Amanda Kluveld.